Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Griekenland maakt vandaag 6,8 miljard euro aan uitstaande betalingen over... aan de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Dat kan nu doordat er een akkoord ligt met Europa en de Grieken... een overbruggingskrediet hebben gekregen. De Britse premier Cameron wil moslimextremisme in eigen land harder aanpakken. Zo'n 700 Britse jongeren zijn naar het kalifaat van IS in Irak en Syrië afgereisd. Cameron noemt ze kanonnenvoer. Hij wil ook de strijd aangaan met mensen die in Groot-Brittannië geweld verheerlijken. En hij laat de radicalisering in gevangenissen onderzoeken. Ouders die vrezen dat hun kind naar Syrië of Irak vertrekt... kunnen het paspoort van hun kind ongeldig laten verklaren. De Britse premier spreekt ook de media aan. Hij vindt dat gematigde moslims niet genoeg te horen en te zien zijn. Bij een explosie in Turkije, vlakbij de grens met Syrië... zijn volgens ooggetuigen zeker 27 doden gevallen. Er zouden ook meer dan 100 gewonden zijn. De explosie vond plaats in een tuin van een cultureel centrum... in het dorp Suruj. Het is onduidelijk wie er achter de aanslag zit. Jack van Gelder vertrekt bij de NOS. Hij stapt over naar abonneezender Sport1... waar hij onder meer de uitzendingen rondom de Champions League... en de EK-kwalificatie gaat presenteren... Van Gelder begon 40 jaar geleden bij de Langste Lijn en ging in 1995 ook naar Studiosport. Op 6 september is hij daar voor het laatste te zien en te horen tijdens het kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Turkije. Het weer, het is bewolkt, maar vooral in het oosten en noordoosten schijnt de zon af en toe. Later vanmiddag kan er een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Vannacht valt er wat regen of motregen. En is het zwol met minima rond de 18 graden. Morgen komt eerst in het oosten nog een bui voor. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We zijn op dit moment... U heeft een bril nodig...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 que fuiste een ingrata con mi pobre corazón, want het fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino ik otro liefde pensar que te adoraba liefde liefde a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, vo yo me vi amor de mis amores, reina mía, que, existe, que no puedo conformarme Decir que een mujer cambió mi suerte, se een de een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur,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 Hagaste mal a mi cariño tanto entero cuando conseguirás que no te nombre nunca más amo que los amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente eso no se enterará he ganado decir que una mujer cambió mi suerte seculara en mí eran diezes pa mí sufrir pagaste mal mi cariño tan sincero que en otro nunca más decir que una mujer cambió mi suerte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 It was a sad Danse avec moi suis me pas Suis me pas Je t'es et Cause they like a guy who will stab a friend.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 and it ZANG wow. Just you Que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. ¡Ay! Makarena, met je lichaam, maak het een feestje. Maak het een feestje, maak het een feestje. Maak het een feestje, maak Always at the party con las chicas que son buena Come join me dance with me and all you fellas can along with me Alla tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas Alla tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas Fue alegría Macarena eh Macarena Tu cuerpo alegría Macarena Fue tu cuerpo para alegría tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena